Hallo, welkom bij Podcast on Experience. Dit is podcast 114 en ik ben Hans Mestrum. In deze podcast heb ik een interview met Martin van Steenbergen. Hij was een van de organisatoren van het event Klaar om te Wenden. Ik ga komende week een aantal mensen interviewen die bij dit evenement betrokken zijn geweest. Het is namelijk interessant om eens te horen waarom ze dit evenement hebben georganiseerd en wat hun ervaringen zijn. Op mijn weblog, hansonexperience.com, kun je allerlei verslagen lezen en horen en bekijken over dit event Klaar om te Wenden. Zo heb ik daar audio staan, video en samenvattingen. De sprekers op dat event waren Herman Wijfels, Don Beck, Erwin Laszlo, en Peter Mary, allemaal visionairs van deze tijd. Het is interessant om Martien eens aan het woord te horen wat hem nu bezighoudt met deze wending. Wat het voor hem betekent, wat klaar om te wenden nu eigenlijk is, en wat het gevolg is van dit event. Ook zal hij nog wat vertellen over Human Emergence, het Center for Human Emergence. Dat is namelijk het center wat het event heeft uh, georganiseerd. Martin is voor zichzelf begonnen en werkt bijvoorbeeld voor Microsoft Innovation Center. Het interview is gedaan met uh, Skype in combinatie met Ramo. Ja, goedemorgen. Hoi, Martin, met uh, Hans Messeren. Dag Hans. Hoi. We gaan het hebben over uh, klaar uh, om te wenden, hè? En misschien wel goed voor degenen die, ja. die deze podcast ook beluisteren, om even uit te leggen wat het nou precies was. Nou, klaar om te wenden is um, voor mij althans het eerste verschijnsel, het eerste uh, massale verschijnsel van iets wat al een tijdje lang broeit in, uh, in Nederland. Um, er zijn een uh, steeds groter wordend aantal mensen bezig met uh, uh, Nederland de volgende, zeg maar, de volgende slag door te helpen. Hmm. En uh, je ziet bij Klaar om te Wenden dat, die, dat een groot aantal van die mensen nu voor het eerst ook bij elkaar komt. Ja, ja, ja. En, en hoe moet ik het zien? Is, dan, is, is het een beweging of is het een stichting of een vereniging? Of, of is het een... Nou, het is, het is een beweging, want het is volop in beweging. Um, en uh, Klaar om te Wenden is een project van het Center for Human uh, Impact. Human Impact. Uh, die... Je valt nog even weg, Martin. Ja, ik, ik ben ook stil. Oh, je bent, je bent ook stil. Ja, ik was klaar met mijn zin. <laughs> okay. Ja, ik hoorde wat flabber uh, wat op de, achter, uh, ja. de achtergrond. Ja, Skype werkt wel, maar zo nu en dan uh, ja. heb ik ook wel eens vraagtekens. Ja, ja, ja. en zeker als je dan een, uh, een wireless verbinding hebt, dan gaat het wel eens ooit mis. Ja. Wat was jouw rol bij uh, Klaar om te wenden? Want jij bent er ook bij betrokken uh, geweest. Uh, ja, ik, eind vorig jaar um, uh, struikelde ik min of meer over... Uh, klaar om, of al voor de Center for Human Emergence. En uh, een van de activiteiten die ze ontplooiden was, uh, en uh, ik heb sinds eind vorig jaar ben ik mij steeds uh, intensiever gaan bemoeien uh, met het Center for Human Emergence. En in dit specifieke project, met Klaar om te wenden, uh, heb ik me voornamelijk gericht op uh, alles wat te maken heeft met uh, communicatie en websites en blogs. En het feit dat wij nu met elkaar praten, heeft te maken met. Uh, het feit dat ik met name met de community en blogs enzovoort bezig ben geweest ja, ja, ja, ja, ja. Ja. en daarnaast natuurlijk ook nog wel als wijze dwaas wijze dwaas ja als wijze dwaas uh, zo, ja, als om zo hier en daar uh, kritisch vragen te stellen uh, zonder dat je daar meteen op afgefakkeld wordt nou ja. en hoe heb je het hele, het hele uh, event ervaren hoe is het op je overgekomen uh, als, uh, als extreem chaordisch en als uh, toch een enorme prestatie in zo'n hele korte tijd. Want normaal voor dit soort evenementen ben je een, een maand of vier tot zes van tevoren. Moet je... En uh, bij dit evenement is het zo dat we pas in januari echt de handen uit de mouwen staken. Ik bedoel, de, de, de summitgroep was al sinds mei vorig jaar uh, bezig. Uh, maar dat was meer ideevorming en concepten. En uh, het werd nu na de kerst werd het gewoon serieus. Dus we zijn in januari uh, begonnen met een klein team van. Uh, nou, wat was het? Ik denk 6, 7 mensen. En uh, uh, alles in het werk uh, gezet en alle zeilen bijgezet zeg maar, om er een succes van te maken. Nou, en alles is op zijn uh, plek terechtgekomen. Ja ja, ja, ja, ja. En merk je er al uh, gevolgen van van het uh, event? Uh, ja, je krijgt heel veel uh, reacties. En je, je, je merkt ook op het evenement zelf dat heel veel mensen. Er door worden geraakt en er ook mee bezig zijn in allerlei uh, vormen en op allerlei manieren. En um, het zijn heel vaak zoals ik dat noem, een, en um, dat is wel iets wat mij, mij opvalt, zeg maar, in, in de huidige constellatie. Er zijn heel veel individuele, professionele mensen uh, en weinig grote bedrijven die hier aan, uh, aan betrokken zijn. Ja, uh, uh, uh, ja, ik ben er dan zelf ook geweest. Ik moet zeggen, het kwam bij mij ook. Uh... Ja, heel positief over. Echt de positieve energie die ja. uit zo'n uh, zo ja. event uh, uitstraalt. Wat ik ja. wel zo om, om me heen hoor, hè, en ja. ik lees dat ook wel terug bij anderen, ja. is van, ja, het is, het is nog zo, zo, vaak nog zo abstract. Hè. Het, zijn, ja, dat veel, het is zijn veel woorden, hè. het is een sfeer, het is een, ja. het is een beleving. Zijn er al praktische voorbeelden van? Want ik, ik zie ook bij verschillende uh, ook op, op hun blog staan... van ja, ik, ik zou ze graag van voor die voorbeelden zien. Ja, ik ben het ook met je eens. Dat um, heeft ook een beetje te maken met de avond zelf. Het is natuurlijk... Je hebt daar vier uh, grote sprekers. Ik bedoel, uh, Wijfels, Laszlo en uh, Don Beck en, uh, en Pieter Merry. Die allemaal hun uh, ei... daar ja, natuurlijk weinig tijd om echt diep te gaan. Ja. En... Um, dat is ook een van de redenen dat ik bijvoorbeeld zelf uh, met een aantal projecten uh, bezig ben. Om uh, juist ook, ja je zou kunnen zeggen een experiment. Om het ook daadwerkelijk uit te voeren. De, de gedachten die uh, geuit worden door die wijze heren op die avond. Hmm. Om daar ook gewoon daadwerkelijk vorm aan te geven. Ik ben bijvoorbeeld met een aantal uh, studenten van de Universiteit van Amsterdam bezig. Om een uh, radicale nieuwe manier van uh, business te definiëren. Een soort uh, blauwdruk. ...voor de nieuwe organisatie. En uh, dan hoef je niet per se alleen aan een BV te denken... ...of aan een NV of een andere... Uh, ...dat zou zelfs een nieuwe juridische vorm kunnen zijn. Ja, ja, ja. Um, en dat zijn gewoon experimenten. En zoals je weet, experimenten uh, slagen alleen als ze falen... ...want dan kun je er het meeste van leren. <lacht> dus je, dat zijn dingen die gewoon concreet nu gebeuren. En uh, ja, het, is een soort van, het is een fors veranderingsproces... Mm -hmm. En je ziet allemaal initiatieven zoals het maatschappelijk verantwoord ondernemen, hein, MVO, mm -hmm. um, dat, uh, dat ook een, een goede basis vormt voor uh, concrete implementaties van het gedachtegoed. En dat maakt het van het abstracte naar het concrete. Ja, ja. ja. Nou, ik las dat vanmorgen ook nog op een uh, weblog van, uh, van Frank Meeuwse, die was ook uh, op die avond aanwezig, Frank Ja. ja. Uh, en die zegt ook van ja, het is inderdaad een onderstroom. Hè? Ja. ja, dat werd ook door de beide, of alle, alle sprekers wel bevestigd, is onderstromen. En helemaal wij hebben gezegd, we moeten naar die bovenstroom komen. Ja. Maar dan heb je natuurlijk ook inderdaad die, die voorbeelden nodig hè. Ja, nou dat is ook een van, de, een van de doelstellingen van het Center for Human Emergence. Ja. Um, dat is namelijk gewoon experimenten doen en experimenten uh, faciliteren. Okay. En gewoon concrete implementaties doen van uh, de visie. De, de, ...de kunst is, maar dat zie je in al dat soort uh, netwerkontwikkeling. Want het, dit zijn allemaal individuen. Je ziet daar nu eilandjes ontstaan uh, van verbindingen. Overigens ook een van de primaire doelstellingen van het Center for Human Emergence... ...om juist die verbindingen te leggen tussen mensen en tussen organisaties... ...en tussen initiatieven die dit willen helpen ontstaan. En als je hoe meer verbindingen je maakt, hoe groter... Uh, de cluster wordt. En op een gegeven moment flipt het gewoon om. Gaat het door zo'n knikpunt heen. Ja. Uh, en dan is het er gewoon ineens. Ja. Je, je ziet dat dat zijn hele natuurlijke. Bijna biologische uh, effecten. Uh, ja. En dat zie je nu met dit ook gebeuren. Het zou nog kunnen zijn dat het weer inzakt in Nederland. Maar dat verwacht ik niet. Ja. Dat is ook wat Wijfels zegt. Hè, van Het moet een organisch geheel zijn. Het moet niet ja. mechanistisch uh, benaderd worden. En we zullen er weer een systeem voor verzinnen. Maar het moet een, nee. een organisch geheel zijn. En een organisch groeien. En dat is natuurlijk ook meteen wat... Wat mensen dan ervaren van ja, dat is eigenlijk dan ja. nog heel uh, weinig praktisch. Uh, ja, nou en daarom ja, dat ben ik met je eens en daarom vind ik het gewoon heel belangrijk om ook het praktische stuk uh, handen en voeten te geven. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dat is ook uh, waar ik zelf uh, gewoon mijn volledige tijd bijna aan besteed op dit moment. Ja, ja, ja. Wat betekent voor jou uh, Wende? Um, wat het voor mij betekent is. Uh, dat ik er al een paar jaar mee bezig ben, uh, ik, ja, ja. Uh, in, in de zin van dat ik uh, tot uh, met 2003 altijd gewoon netjes in loondiensten heb gewerkt en uh, toen gewoon uh, op eigen benen ben gaan staan, uh, inclusief mijn gezin met drie kinderen die allemaal aan het studeren, dus dat was een forse stap en dat ja. uh, was enorm wennen, is het nog steeds wel een beetje, uh -huh. maar, maar ik wil tegelijkertijd ik wil niet meer terug. Dus dat is een wending die ik uh, een aantal jaren geleden heb, vorig jaar, toen ik heb besloten om uh, in ieder geval de eerste helft van dit jaar in investeringsmode te zitten. Dus uh, niet of nauwelijks geld te verdienen en veel meer baanbrekend aan de slag wil zijn om die wending voor Nederland en uh, daar waar mogelijk ook op globale schaal voor de hele planeet uh, vorm te geven. Zo, en zo ja, heeft, dat, ja, dat, dat, dat, dat is echt een wending dan, hè? want je zegt ja. je gaat een half jaar uh, onbetaald uh, projecten doen. Ja, en, dat het dat is, het doen. en het is niet een sabbatical, want sommige mensen zeggen dan oh, dat, <coughs> ik, dat is een sabbatical. Nee, wanneer bij een sabbatical pak ik een kruiwagen met boeken en ga ik in Zuid-Frankrijk zitten ja. of ga ik iets anders doen. Ja. Um, maar dit is gewoon uh, hard werken, uh, veel onzekerheid, um, niet weten wat er uitkomt, uh, maar wel weten wat de algemene richting is waar je naartoe gaat. Ja, precies. Het is, geen, het is geen hobby wat je aan het doen bent. je bent gewoon aan het werken. Ja. Maar je zegt het is investering. Ja, ja want voor een organisatie of voor een, voor een bedrijf of wat dan ook. Uh, maar dat doe ik niet. Mm -hmm. Dus ik, vind, ik verdien geen geld. Ik stop geld wat ik in het verleden heb verdiend, stop ik uh, in ieder geval in dit halve jaar. Zo. Ja, nou dat is dus echt een, een, een heel praktisch voorbeeld wat jij nou noemt, hè? wat jij gewoon in de praktijk ja. brengt. Ja, dat is, uh, ja. Goh, dat is knap. Ja, dat vind ik ook wel, moet ik zeggen. Ja, ja, jij bent er zeker ook wel trots op. Ja, ja. ja. Nou, ja het, is, het, is, het is natuurlijk toch wel um, uh, onzeker en uh, je weet inderdaad niet waar je naartoe gaat. Uh, alleen het, mijn gevoel geeft aan: dit is de goede weg, dus ik ga dat gewoon doen. En ja, ja. Uh, zoals een uh, vriend van me zegt, het heeft allemaal toch geen zin, dus kun je het maar net zo goed gewoon doen. Ja, ja. ja. En je, doet de, je zegt: je doet het op basis van je gevoel? Ja. Ja, de, maar, maar zit er ook een ratio achter? Ja, net, uiteraard en heel gezin heb je uh, op je nek hangen. Ja, daar heb ik mij helemaal, ja, heb ik mij helemaal gestort op het verklaar uh, te wenden om dat evenement uh, in goede banen te helpen leiden. Um, en nu de, dit kwartaal, het huidige kwartaal, verleg ik mijn focus uh, zodanig dat ik uh, het, aan het eind van het kwartaal zodanig geplooid wil hebben dat ik de tweede helft van het jaar. Uh, ...en ook de jaren die daarna komen, dat op continue basis kan doen. Dus ik wil het ook duurzaam kunnen doen. Het is niet zomaar eventjes een kwartaaltje of twee kwartaaltjes uh, dat doen... ...en daarna weer terugvallen naar je uh, oude patronen. Nee, het is uh, gewoon de zaak zodanig uh, ontvouwen en ontplooien... ...dat ik daar mijn volledige energie in kan blijven uh, steken tot in lengte van dagen. En dat betekent, heel concreet betekent dat gewoon... ...dat er ook een geldstroom op gang moet komen. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Zowel voor de CAE, maar ook voor Martien van Steenberg. Ja, dat is wel handig. Ja. Ja, ja precies. En je zegt, dan ga je, niet, je valt niet terug in het oude systeem, dus je gaat geen consultieopdrachten doen of zo? Ik, ik, ik wil het niet bijvoorbeeld uitsluiten, hmm. uh, maar het is, heeft niet mijn primaire uh, uh, ambitie, zeg maar. Wat ik, wat ik veel leuker vind, is om uh, dat nieuwe baanbrekende uh, businessmodel... Uh, om dat vorm te geven en om dat te implementeren en het op een zodanige manier te doen dat het heel besmettelijk is voor andere bedrijven ook. Dat die zeggen: van, Hey, dit is leuk, wij willen dit ook gaan doen voor onze ja. toko of voor onze ja. afdeling of wat dan ook. Ja, nou, en dan ben je toch misschien met een stuk advies bezig, maar dan ja. op uh, het vlak wat jou, uh, jou bezighoudt. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik, kijk, een van de dingen die ik in de afgelopen jaren uh, wat mij opgevallen is, dat, is dat heel veel bedrijven die zitten met hun kern in, uh, in de markt hmm. en uh, daar moet je een heleboel dingen omheen doen. Je moet je mensen opleiden en uh, je moet finance doen en allemaal van dat soort zaken. En in sommige situaties zijn die mee de markt in zou kunnen. En uh, dat doen bedrijven dan vaak niet, want die zeggen ja nee, maar onze core is het uh, verkopen, uh, het maken, ontwerpen en verkopen van uh, computers of van uh, software of uh, ja. van uh, gezondheidszorg. Uh, maar soms zit er zeg maar, in de meta-omgeving zoveel kennis en zoveel goede zaken dat je dat bijna als een product in de markt zou kunnen zetten. Nou, en ik wil eigenlijk die twee dingen tegelijkertijd doen. Dus mm -hmm. het product in de markt zetten uh, en tegelijkertijd uh, de manier waarop we dat doen ook als een product in de markt zetten. Ja, uh, ja dat, dat, dat maakt het. Ja, dat maakt het ook wat verwarrend, soms. Ja. Um, maar goed, daar hebben we, daar hebben we ook de, dit half jaar de tijd voor om daar helderheid in te krijgen. Om dat uh, scherp, scherp neer te kunnen zetten. Ja, dat is natuurlijk, het hele, het hele fenomeen komt... Uh, ja, verwarrend is misschien niet het uh, juiste woord, maar chaotisch over, hè? Maar dat is natuurlijk ja. ook eigenlijk de bedoeling, hè? Ja, maar dat is ook een kenmerk, zeg maar, van de evolutionaire toestand naar een volgende. Mm -mm. Uh, dat, zie je, dat zie je ook met... Uh, nou, pak de puberteit bij, uh, bij een kind. Dat is vaak ook een behoorlijk chaotische uh, overgang ja, ja. Um, en soms zelfs een uh, hele felle overgang. Uh, maar dat betekent gewoon dat je van, van een ene ontwikkelingstoestand naar een volgende meer complexere toestand doorgroeit. Mm -hmm. nou, dat gaat niet zonder slag of stoot. Nee. Nou, stond er op mijn blog stond er ook een, een commentaar van, uh, van Mark van Dorn of Philips. Ja. En uh, die houdt zich ook heel veel met dit soort uh, fenomenen bezig, en, en, en met wending en dergelijke. Ja. Maar die vraagt zich ook af, van, ja, hoe, hoe moet dat dan in, da in dit concurrentiemodel, met uh, dit soort fenomenen? Wat bedoel je, in welk concurrentiemodel? Ja kijk, we zitten nu natuurlijk in een economisch model. Ja. Hè? We zitten met bedrijven die willen concurreren, die willen inderdaad, wat je net zegt, producten verkopen, op ja. de markt zetten. Maar hoe moet dat dan? Nu met zo'n wending, met zo'n zo avond als dat, wat, wat, wat moet ik dan op maandagmorgen gaan doen? Er na gaan denken en, uh, op, nou ja, als je kunt binnen jouw eigen um, scope of influence, uh, kun je ideeën die je natuurlijk hebt opgedaan, kun je gewoon tot uitvoering brengen. En uh, als heel veel mensen dat doen en steeds meer mensen doen dat, dan komt dat op een, op een gegeven moment, komen die dingen toch bij elkaar en dan krijg je weer dat netwerkeffect. En dan, en dan uh, ga je via dat knikpunt, sla je om naar de andere kant. Mm -hmm. ...en soms heb je die omslag niet eens in de gaten. En de kunst is, en dat, daar houden die jongens van de Universiteit van Amsterdam... Eh, ...die richten zich daar ook met name op... ...de kunst is om de nieuwe, andere manier van werken en denken... Eh, ...goed te laten passen in de huidige eh, economische, financiële, eh, ja. juridische omgeving. Ja. Eh, dus je moet, je moet ervoor zorgen dat het, dat het daarin past... Uh, en tegelijkertijd kan je dat ook toch op een radicaal andere manier uh, doen. Ja, ik kan ik me wel iets, uh, iets bevoorzetten. Het heeft geen nut die om... die andere dingen op een gegeven moment ook vanzelf veranderen. Ja, het heeft geen nut om, om, om uh, op een eiland te gaan zitten, zeg je. Je moet het vanuit je eigen businesscontext, uh, uh, moet je het uh, oppakken. Ja. ja, als je op een eiland gaat zitten, dan heb je uh, volledige detachment natuurlijk. Hè. Dan ben je ja. gewoon niet meer aangesloten. Ja. En dan heb je misschien een prima leven, maar uh, de rest van de wereld gaat aan je voorbij. Ja, ja, dat is waar uh, Pieter Melrie het ook over had, ja, niet ja. die test maar uh, not ja. attached. Ja, ja, precies. Dat is wat anders. Ja. Ja, dan ben je gewoon apathisch bijna. Ja, ja, ja. Hey, heb jij nog een, een, een, een boodschap uh, voor ons? Um, als wijze dwaas? Als wijze dwaas, ja. Mijn, mijn boodschap voor iedereen is uh, verschuur je cv en volg je hart. Ja, ja, o, dat is een, uh, ja. verscheur je cv ja. en volg je hart. Ja, dat heb ik gedaan. Daar ja, ben ik nog steeds mee bezig. En het bevalt uitstekend. Ja, ja. En, en, en, en wa ja, waar, waarom uh, zouden we dat moeten doen? Ons haagvolgen en de cv-capant scheuren? Ja. Jij vraagt van waarom zou je dat moeten doen? Ja. En toen zei ik van, nou omdat je je dan uh, happier voelt. En omdat je dan een grotere bijdrage kan leveren aan een hele planeet. Aha, kijk een helere planeet. Dat is uh, jouw doelstelling. Dat is mijn doelstelling, ja. Ja, het uni universum is nog net wat te groot. Maar uh, deze aardbol, dat moet nog wel lukken. Nou ja, dan wil jij een, een, een, een bijdrage aan leveren om hem helig te, ja, te maken, Ja, dat sowieso. En ik wil het ook zelf graag wat meemaken. Ja, ja, ja oké. Okay. Precies. Dus ik, ik ben daar ook wat... Nou, ik, zei, ik zei dat ik daar ook wat ongeduldig in ben. Ja, ja, ja. ja. Van, ik zeg van, ik wil van alles doen, maar het moet niet allemaal voor de volgende generatie zijn. Ik wil dat nu zelf ook meemaken en aan het leven ervaren. Ja, zeker weten. Is er verder ook iets toe te voegen? Um... Nee, ik denk dat, uh, want jij doet ook nog een paar interviews met, uh, met andere mensen, met Pieter Merry, ja. Marianne de Jager uh, waarschijnlijk. En ja. ik denk dat dat wel een, een uh, goed beeld geeft van het totaal. A A A uh, A ja, ja, precies. En ik, ik zou, wa waar ik erg in geïnteresseerd ben is plekken uh, voedingsbodems om dat soort radicale business ideeën uh, zeg maar, te laten wortelschieten en te laten floreren. Dus als er mm -hmm. mensen zijn die uh, daar ideeën over hebben, of, uh, spoor ik ze van harte aan om uh, contact met me op te nemen en kijken of we daar uh, een paar pakjes boter plat kunnen staan. Ja, ja, ja, en jouw website is geloof ik www.martinivalsteenbergen.nl? Ja, dat, dat is hem inderdaad. Alleen er zijn wat uh, namesurfing-problemen. Uh, uh, je kan ook mm -hmm. op aardrok.com kijken, daar staat op dit moment uh, ook heel weinig. Maar we zijn bezig met uh, studenten van de Hogeschool Utrecht om daar ook vorm en inhoud aan te geven. Dus dat gaat een, uh, deze weken gaat het gewoon live. En dan kun je daar terecht. En anders okay. stuur je gewoon een uh, e-mail naar uh, martienaardrok.com. Martien, Ja. Oké. Okay. Nou, ik bedank je in ieder geval voor het uh, interessante gesprek. Uh, en... Dankjewel Hans voor jouw tijd en um, ik wens jou een goed weekend en tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens hè. Hoi hoi.